9 uur. Het LOS-journaal door Alt -Megens. Het meisje van 15 dat dit weekend in Den Haag op straat werd vermoord, is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een ex-TBS'er, dat meldt het AD. Buurtbewoners vonden het meisje zaterdagochtend vroeg naakt en bebloed op straat. Korte tijd later gaf een man van 25 zich aan bij de politie in Den Haag. De man is volgens de kranten een voormalig jeugd TBS'er die alleen uit blinde woede heeft neergestoken. Hij zou daarvoor nog behandeld worden door een instelling voor forensische psychiatrie. De krant vermoedt dat hij het meisje die nacht toevallig tegen het lijf is gelopen. De twee zouden elkaar niet hebben gekend. De politie wil nog niets zeggen over de vermoedelijke dader. Huizen in Nederland zijn nog altijd 10% te duur. Dat zegt topman Van Schijndel van de Rabobank in het Financiële Dagblad. Volgens Van Schijndel kan een correctie van de huizenprijzen de woningmarkt weer in beweging krijgen. Maar dat wordt belet door de onzekerheid over de prijzen en de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, zegt hij. Dat jonge mensen door de strengere hypotheekregels minder kunnen lenen is volgens Van Schijndel een minder groot probleem. Economen van de Rabobank denken dat de huizenprijzen het komende jaar zo'n 5% zullen dalen. Aholt neemt internetwinkel Bol.com over. Het supermarktconcern trekt daar 350 miljoen euro voor uit. Bol.com was vorig jaar met een omzet van 355 miljoen euro de meest bezochte webwinkel van Nederland. Behalve boeken verkoopt de webwinkel ook zaken als elektronica en speelgoed. De winkel was tot nu toe in handen van investeringsbedrijven NPM Capital en Sierte Investments van mediaondernemer John De Mol. Alholt verkoopt via albert.nl al voedingsmiddelen online. Het concern wil de online verkoop met de overname van bol.com uitbreiden naar andere producten. De Russische staatsmedia melden dat er een aanslag op premier Poetin is vereideld. De staatstelevisie heeft twee mannen getoond die zeggen dat ze een moordaanslag op premier Poetin beraamden. Volgens de zender kreeg de Russische geheime dienst lucht van het complot en zijn de twee daarna opgepakt. De mannen zeiden dat ze handelden in opdracht van een Tsjetjeense krijgsheer. Ze zouden in de Oekraïnse stad Odessa plannen hebben gemaakt... om Poetin in Moskou te vermoorden. Die aanslag moest plaatsvinden na de presidentsverkiezingen van komende zondag. Poetin wordt dan vrijwel zeker opnieuw tot president gekozen. Het weer is bewolkt. Af en toe valt er wat regen of motregen. Het is een graad of 9. Morgen wordt het met gemiddeld 11 graden nog iets warmer dan vandaag. En ook de rest van de week blijft het erg zacht abb ah, Verkeersinformatie. De ochtendspits files lossen vrij snel op. Behalve rond Utrecht. En in Brabant nog wat files. Daar is de vakantie duidelijk voorbij. En dan helpt een ongeluk op de A2 ook niet mee. Van Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord, 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Den Bos bij best nog 2. En van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstol, 4 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Noordloze Lexmond, 2 kilometer. Daar stond uh, vanochtend uh, een kilometer of 10 na een ongeluk, maar dat is dus aan het oplossen. Op de A50 arnhem Os tussen Renkum en Knoop het Eeuwijk, 6 kilometer. Zegt Theo, die lessen die je hebt verzorgd voor dat transportbedrijf zijn nu nog steeds niet betaald. Wat wil je daar nou mee? Uh.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 Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft... en al helemaal geen tijd wilt verliezen in de ochtend. Daarom heeft Autotaalglas de Ruitenrader-app... zodat u altijd ruim van tevoren weet dat u moet krabben. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Het NOS Radio 1 Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het is onrustig en ook gevaarlijk voor westerlingen in Afghanistan sinds de Koranverbranding op een Amerikaanse basis. Het is van Kabul tot Kunduz. Gerard van den Kamp, die spreken we zo van de politiebond ACP, die maakt zich zorgen over de agenten betrokken bij de trainingsmissie in Kunduz. U hoort hem zo dadelijk. We gaan eerst naar een overname. Een overname waar al maanden over werd gesproken. Maar vanochtend kwam het er dan van. AHOLD neemt internetwinkelbol.com over. Kosten 350 miljoen euro. Topman Dick Boer van het supermarktconcern vindt dit fantastisch. Fantastisch bedrijf natuurlijk met uh, fantastische expertise op het gebied van uh, internet. Het is dus uh, de online retailer van Nederland, maar ook inmiddels in België. Uh, het is fantastisch voor onze klanten. Uh, namelijk uh, meer keuze, meer gemak en meer voordeel uiteindelijk. En dat is de reden dat we willen combineren met onze bestaande winkels in Nederland. Uh, dat we ook een fantastische online propositie erbij hebben. Ja, fantastisch. Spool.com-directeur Daniel Ropers zegt dat de webwinkel snel zal uitbreiden... en ook doorgroeien in Nederland en België. En hij is niet bang te worden opbrengen. Opgeslokt door Aarhold. Ik ben ervan overtuigd dat zelf dezelfde echt heel goed heeft gediept verdiept in wat de, de, de, de, de basis van het historisch succes en ook de basis van de toekomst is. Namelijk dat echt vanuit de klant denken en handelen. En dat daarvoor vooral in de online omgeving heel snel beslissingen nemen. En ja, met dit team van 400 man elke dag met dezelfde sfeer op dezelfde plek, met hetzelfde management, met volle snelheid vooruit gaan. Maar dan met een grotere ja, instrumentarium van middelen. Dat is natuurlijk echt de gedroomde situatie. Ik denk dat ze heel goed dat hebben we gezien en dat geeft mij ook alle vertrouwen... dat wij echt hele goede partners voor elkaar zijn. Nou, kan niet beter als je dit zo hoort. analist Jos van Steeg van Theodor Gielissen Bankiers. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u het ook zo fantastisch? Ik ben wel minder enthousiast hoor. Oh, waarom? Die, nou, die bol.com verkopen voor een heel groot gedeelte. Daar zijn ze groot mee geworden, cd's en dvd's. En dat bestel je dan online en dan krijg je dat keurig met de post thuisbezorgd. Dat is natuurlijk wel een hele ouderwetse manier van winkelen. Als je kijkt hoe snel iTunes groeit van Apple door direct cd's te downloaden, films te downloaden... spelletjes eventueel te downloaden... ja, dan krijgen ze toch op termijn daar forse concurrentie mee. Dus ze zullen op termijn toch ook direct downloaden moeten kunnen aanbieden. Ja, dus eigenlijk komt Arnold een beetje te laat met deze overname? Nou, ik kan het aan de andere kant ook wel begrijpen. Als je naar die uh, website uh, albert.nl Albert kijkt, dan uh, hebben ze een, al een aardige webwinkel... met uh, ethos en gel en gel ook, waar je spullen direct online kan bestellen... ook voor, uh, uh, voor bedrijven onder andere. Dus ik kan me voorstellen dat ze wat meer ervaring willen krijgen met webwinkels. Maar mm. uh, ja, naast die dvd's is Bol ook gaan diversificeren in elektronica. En elektronica verkopen is ook heel Heel wat anders dan voedsel. Daar heb je te maken met heel forse prijsdruk. Dus moet je uitstekend voorraadbeheer hebben. Nou, je mag verwachten dat een bedrijf wat voedsel verkoopt ook goed op zijn voorraden kan letten, anders is de melk bedorven. Maar ja, het is toch echt een andere business en daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Hmm, maar misschien willen ze juist daar wel uh, wat in meer gaan doen. Want het is natuurlijk ook, uh, als je het misschien vergelijkt met Amazon... speelgoed, inderdaad, wat u al zegt, elektronica, klein huis, huishoudelijke apparatuur. Uh, zit daar dan niet de markt eerder dan in het downloaden? Ja, ze willen dat al heel lang. Zo, je ziet ook in de winkels dat ze het verkopen. Uh, er hebben wel boeken staan, maar of dat echt goed loopt, dat vraag ik me wel eens af. Ik, ik denk wel eens van, ja, blijf gewoon doen met, met waar je goed in bent. Uh, melk en, en kruidenierswaren verkopen. En die hele overstap. Naar non-food. Het is niet echt, nooit echt goed van de grond gekomen. Misschien gebeurt het hier hoor, maar uh, zeker uh, die, die CD-verkopen is talend en die elektronica-verkopen, ja, dat is een hele andere business. Maar u ziet dus eigenlijk niet de synergie die beide wel zien, die uiteindelijk kan ontstaan. Tussen de ene kant uh, de sterkte van het distributienetwerk van AAHOLD en aan de andere kant de, de sterke poot uh, bij Bol.com met online winkelen. Ja, die synergie, die, die, dat zie ik op zich wel. Maar ik, ik, ben het niet zo, ik ben niet zo enthousiast over die producten van Bol.com. Maar ja, inderdaad, ja. je ziet dat ze. Kijk, hoe gaan ze dat doen met die bezorging? Bol.com, die, die bezorgt via de post. En uh, met, met albert.nl, daar wordt nog gewoon zelf bezorgd. Dus misschien kunnen ze daar op, uh, op een bepaald punt uh, dat dan uh, gaan integreren. Maar ja, Bol.com is nu nog zoveel groter met dagelijkse leveringen dan, uh, dan Albert.nl. Dat zijn toch niet uh, echt. Dat is toch allemaal een behoorlijk kleinere schaal. Dus daar zitten wel voordelen van hoe Bol.com het georganiseerd heeft. En dat zullen ze waarschijnlijk wel goed georganiseerd hebben. Anders hadden ze het niet overgenomen. Hmm. En daar kunnen ze nog wel het een en ander van leren. Ze hebben natuurlijk wel gezegd dat ze verder willen uitbreiden. Ze willen die retail, ja. online retail verdrievoudigen een anderhalf miljard. Ja, want we staan pas aan het begin van dat internetwinkelen. Op deze manier je boodschappen doen. zeiden beide heren net zo de, in onze uitzending. Is het inderdaad op zich dan wel verstandig van Bol.com? Hadden die dan niet nog even zelfstandig door moeten gaan? Nou, ik vind van Bol.com wel verstandig. Want die zagen waarschijnlijk ook al, uh, die, erbij al hangen. Dat het met die CD en DVD-verkopen op, op, op, op termijn niet goed meer gaat. Dus die hebben gedacht van uh, de investeringsmaatschappij. Die hebben gedacht wij kersen. En uh, ja. ik wens altijd geen veel succes mee. Ja. En wat vindt u van de prijs? Ja, op het eerste gezicht, ik heb nog niet de winstgevendheid gezien. U betaalt 350 miljoen, één keer de omzet. Dat is een redelijke prijs voor een uh, retailer. En dan moeten we eerst nog eens verder kijken naar de winstgevendheid van het bedrijf. Dus daar, kijk, het is ook in omvang voor een bedrijf als AHOL, wat natuurlijk een miljardenbedrijf is, is het ja. niet echt heel groot. Dus dit kunnen ze wel leiden. En, en als ze eens een keer wat moeilijkheden oplevert, dan zal het ook allemaal wel meevallen. Het is te overzien. Ja, dus slimme aankopen als ze er iets goeds bij doen, ja. meneer Versteeg. Nou, Tot de dienst. Vatten we het zo samen. Hartelijk okay. dank. Dag. Goedemorgen is We gaan naar Afghanistan, want de Nederlandse trainingsmissie daar in Kunduz ligt tijdelijk stil. Dat is gevolg van de al dagen durende onrust in het land. Veel Afghanen zijn woest na berichten over verbrande Korans op een NAVO-basis. En dat heeft de veiligheidssituatie van buitenlanders in het land ernstig verslechterd. Ook over de politietrainers in Kunduz zijn er zorgen. Maar het is niet zo dat de Nederlanders nu met argwaan naar hun Afghaanse collega's kijken, zegt kolonel Nico van der Zee. Hij is commandant van de politietrainingsgroep in Koen. Nee, kijk, als je, uh, als je met argwaan uh, in, in dit werk staat, dan weet je zeker dat je de brug nooit gaat slaan naar de Afghaan. Ik durf te stellen dat, uh, dat we een hele goede relatie hebben opgebouwd in die, in die toch relatief korte tijd dat we hier zijn. Uh, met uh, alle geledingen van de Afghaanse veiligheidstroepen, uh, van, de, van de agent op de straat uh, tot uh, de commandant van de politie uh, in het gebied. En uh, dat is allemaal gebaseerd op uh, respect en wederzijds vertrouwen. En uh, ja, ik, ik, heb, ik heb de angst eerlijk gezegd niet. Het is natuurlijk wel iets wat we in ons achterhoofd houden. Hè. Je mm. moet ook niet naïef zijn, uh, maar ja. het is wel iets wat we met uh, vertrouwen tegemoet uh, trainen. Ja, maar dat klinkt, het klinkt ook uh, door in uw woorden alsof u dat wel moet. Want dat anders ja, zou het toch gewoon het definitieve einde betekenen hè, van, van, van die trainingsmissie. Als u dat wantrouwen daadwerkelijk ja, b -b bewust voelt. Want uh, die missie is natuurlijk niet voor niks nu stilgelegd. Nee, nou, nee, nee maar de, de missie is niet om die reden stilgelegd. Ik geef toe, hè, het is uh, vertrouwen in elkaar, respect voor elkaar... is natuurlijk een van de basisvoorwaarden voor een goede uitvoering van deze missie. Mm. Juist deze missie, omdat we deze mensen iets bij willen leren. Sterker nog, we zouden zelfs willen dat ze een attitude veranderen. Maar waarom is die missie dan stilgelegd? Nou, die is, die is stilgelegd uh, om een aantal redenen. Uh, veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld, maar vooral, kijk, we moeten niet vergeten dat... De onrusten zijn ontstaan omdat er bij ons, bij Isaf, iets uh, fataal is misgegaan. Uh, en uh, dat betekent dat als wij ons op dit moment in de stad uh, begeven, uh, mensen uh, daar aanstoot aan zouden kunnen nemen. En dat zou de bron kunnen zijn voor nieuwe onrusten. Ja, dan moet je natuurlijk voorzichtig zijn. Uh, We moeten dat wel begrijpen. En het zijn natuurlijk geen Nederlanders geweest die dat gedaan hebben. Maar uh, het ISAF-blok uh, staat natuurlijk dat, uh, ja, wel in een... Uh uh, ja, wellicht een kwaad daglicht bij de bevolking. Daar moet je dus voorzichtig mee omgaan. Ja, toch nog wel uh, zorgen bij Nico van der Zee, commandant van de politietrainingsgroep in Koendous. Nou wilden wij, en hadden het ook aangekondigd, graag spreken met Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP. Um, in hoeverre hij ook zorgen heeft voor de mensen die daar zitten in Koendous. Helaas um, is dat op het allerlaatste moment niet goed gegaan. Gerard van der Kamp moest de vergadering in. Um, misschien later nog op Radio 1. Gaan we naar Senegal. Daar konden de inwoners gisteren kiezen voor een nieuwe president. Dat was een beladen verkiezing, omdat de zittende president, Waad meedoet voor een derde termijn. Terwijl dat volgens de grondwet helemaal niet mag. Bij protesten tegen de deelname van de president vielen afgelopen weken zes doden. Protest was er ook toen, Waad zelf ging stemmen. En de 85-jarige zittende president Waad was zichtbaar ontstemd door het boegeroep. Hij verliet het stembureau zonder de media te woord te staan. Wij gaan naar correspondent Kees Broeren in Senegal. Kees, President Waad werd dus uitgejouwd. Hoe is die verkiezingsdag verder verlopen? Verder is die verkiezingsdag bijzonder rustig verlopen. Zoals iedereen uh, hoopt en eigenlijk ook wel verwachtte. Senegal uh, heeft een decennia-lange traditie in het uh, goed. ...organiseren en het rustig laten verlopen van verkiezingen. Het incident met Waard, wat gebeurde net, dat is een ster uitgebracht wat we net hoorden Dat was uh, uitzonderlijk, maar geeft inderdaad uh, de sfeer, de controversie rond de 85 jaar oude president uh, wel aan. Maar verder, elders in het land en ook in elders in de hoofdstad de ...verliep het rustig met een waarschijnlijk gematigde opkomst. Men gaat ervan uit dat ongeveer de helft... ...van de kiesgerichtige scène gelezen bij de stijnders is gegaan. Ja, veel kritiek dus op die uh, waard. We hoorden dat ook in jouw reportagescase Kees, de afgelopen dagen. Wat zijn de verwachtingen? Want de uitslag is dus nog niet bekend. Wat, wat, wat zeggen de Pools? Gaat hij het halen? Over Polls of over oprijdingen kunnen we hier niet heel veel zeggen... ...maar de eerste uitslagen komen inmiddels binnen, dat gebeurde vrij snel... Dat gisteravond om 6 uur lokale tijd de stemlokalen werden besloten. En uh, als de trend die daar uitspreekt zich voortzet, dan, uh, ja, dan heeft Water het slecht gedaan. Laten we het zo zeggen: uh, dan heeft hij een tweede ronde voor de boeg. En dan is dat een tweede ronde waarschijnlijk of mogelijk tegen een man die eerder onderwaard premier was, Maxime sal, een man van 51. En dat is natuurlijk precies het scenario wat Waard heeft proberen te voorkomen. Hij heeft deze campagne duidelijk gemaakt dat hij alles op alles wilde zetten... om al in de eerste ronde een absolute meerderheid te halen. Zodat hij niet in de tweede ronde hoefde op te nemen tegen een dan mogelijk verenigde oppositie. Maar goed, uh, het lijkt dat Waard misschien niet meer dan 40% van de stemmen in die eerste ronde haalt. En iemand als Marquis Sal, of wellicht ook Mustafa Nias. Ongeveer 30% van de stemmen kan uitkomen. Dan komt er dus een tweede ronde. En dan zal de 85-jarige Abdelweer-Waad het ongetwijfeld bijzonder zwaar krijgen. Hmm. En, en tot die tijd, wat gaat er gebeuren, denk je? Want we hebben natuurlijk weken van onrust gezien, betogingen en protesten. Uh, de verkiezingsdag zelf is rustig verlopen, je zei het. Maar wat, wat gebeurt er nu? Het protest zal komen uh, en eventueel nog kan komen. als uh, uit latere uitslag, uh, uitslagen ...zou blijken dat de waard uh, alsnog. Die eerste ronde met een meerderheid wint. Of in elk geval trucs lijkt uit te halen, volgens zijn opponenten althans, om die eerste ronde te winnen. Dan ongetwijfeld komt er een uh, groot protest op zeer korte termijn. Maar als u toegeeft dat hij het niet gehaald heeft, is een, in de eerste ronde, dat hij het op moet nemen tegen een tegenstander in de tweede ronde, dan uh, zal de campagne daarvoor beginnen. Dat zal ongetwijfeld uh, toch redelijk rustig gaan, zeker in het begin. En dan weten we over twee, drie, Uiterlijk over vier weken, toch niet duidelijk wanneer die tweede ronde dan komt, wie de nieuwe president van Senegal zal zijn. Oké. Okay. Kees Broeren vanuit Senegal, dankjewel. In de Verenigde Staten komt er weer een Republikeinse voorverkiezing aan. En Mitt Romney heeft de nominatie voor eh, het presidentschap nog steeds niet op zak. Nu gaan we naar Michigan. Daar is de Republikeinse kandidaten Rick Santorum zeer populair. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Het is bijna gedaan met de ochtendspits. Eh, nog een paar korte files rondom Utrecht: op de A2 vanuit Den Bosch, op de A12 vanuit Den Haag en op de A28 vanuit Zwolle via Amersfoort naar Utrecht. Op de A50 arnhem osbeck knap het Eewijk, nog drie kilometer. En nog een paar korte files bij Moergestel op de A58... zowel naar Breda als naar Eindhoven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Belangrijkste republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft in de race om de nominatie zijn partij nog steeds niet helemaal in zijn zak. Zijn belangrijkste tegenstander op dit moment, maar zoals hij het al, is Rick Santorum, een diepgelovige katholiek. Die doet het boven verwachting goed in de staat Michigan, waar morgen dus voorverkiezingen worden gehouden. Maar Piet Hoekstra, een congreslid van Nederlandse afkomst, denkt dat Romney toch gaat winnen, vertelde hij tenminste aan correspondent Wessel de Jong. Een gereformeerde dienst, de Christ Memorial Church in Holland in Michigan. Parkeerplaats hier voor de deur met toch een, een paar honderd auto's. En dit hier mag dan een, een conservatieve kerk zijn, er zijn ook democraten. There are some in the Holland, Michigan area that have our president Obama. En hier in het plaatsje Holland spreken ze de naam van de president graag op zijn fries uit, Obama. Ik heb een afspraak met Piet Hoekstra. Piet Hoekstra, een geboren Groninger. Hij was drie jaar toen hij verhuisde naar de Verenigde Staten. Acht jaar zat hij in het congres in het Huis van Afgevaardigden. Nu wil hij terug naar het congres als senator. Als senator voor Michigan. Dus er wordt deze dagen heel wat campagne gevoerd in Michigan. Behalve dat de Republikeinse presidentskandidaten campagne voeren... voert Piet Hoekstra dus ook campagne. Hoeveel Nederlands... Spreekt u nog? Nou, ik ken hem uh, wel meest uh, verstaan. So, talk to you after church, oké? Okay? Be still my soul, for God is near. The great high priest is with us now. The Lord of life himself is near. Before... Na de dienst eten bij Dutch Brothers De Boers. Restaurant dat in de tijd nog is begonnen door de vader van Piet Hoekstra. Waar zou u zichzelf plaatsen als u kijkt naar de Nederlandse politiek die u een beetje kent... Well, clearly, I'm. I think on the Dutch political landscape, I would be considered very conservative. That I think. Would you call yourself a Pevezer? Could that be? Or I don't know enough about Wilders' party. I mean, I think what I what do you, you know, know about him. Yeah, I mean, what what I know about him, and I've met him. Is you know, he has struck a chord that resonates with people who believe that they've been alienated from the political process. You know, the Tea Party has done the same thing. Ik, ik heb Wilders ontmoet. Ik weet wat hij doet. En hij heeft, hij heeft natuurlijk de bevolking weten te bereiken dat deel van de bevolking dat vervreemd was geraakt van de politiek. En in zekere zin heeft de Tea party natuurlijk bij ons exact hetzelfde gedaan. Meneer Hoesta, hoe loopt uw eigen campagne op dit moment? Want u wil herkozen worden als senator. Ik denk de campagne going very, very well. <coughs> Excuse me. Hoekstra heeft wel wat tegenslag gehad. Hij zond tijdens de Super Bowl, een belangrijk sportevenement... zond hij een tv-spotje uit met een Chinese dame... die uitlegt dat het de schuld is van de democraten... dat er banen verdwijnen naar China. Hoekstra werd uitgemaakt voor racist. Je economie wordt heel wekker. Oens wordt heel We nemen uw job. In een republike primarie we op. We van 40 tot 48 procent. Het cost us een beetje met sommige onafhankelijke stemmers. Dat spotje heeft me wel wat stemmen gekost, misschien bij de, bij de onafhankelijke stemmers. Maar de Republikeinen vonden het geweldig. Dus al met al denk ik heb ik kiet gespeeld. De presidentscampagne hier nu die speelt nu volop in Michigan. Wat staat er op het spel voor Mitt Romney, de belangrijkste kandidaat? Well, this is, uh, this is his home state. Uh, you don't want to come into your home state where you, your father was the governor. Where you grew up, you need to win your home state. Hij is hier geboren dus. Zijn vader was hier gouverneur. Dus als hij hier verliest, dan is dat echt wel een hele grote blamage. Vier jaar geleden, hij won hier met groot gemak. En nu is het allemaal opeens heel erg moeilijk. Hoe komt dat? What Republicans want, when they look at Mitt Romney, right now they don't see the passion. You know, is he the person that can beat President Obama? Waar Republikeinen nu op dit moment naar zoeken is iemand die met passie en met energie president Obama kunnen verslaan. En de Republikeinen, ze zien dat nu niet in Mitt Romney. I think he will win the election on Tuesday here in Michigan. Maar goed, volgens mij, hij gaat hier winnen. En wij houden dat voor u in de gaten daar in Michigan. Althans, dat doet onze correspondent Wesseldeel. De vraag is of u, wilt betalen voor, u uh, meer wilt betalen voor uw verse groenten. als uh, de werkgever, de telers en werknemers goed behandelt. Mino, daar ja. zitten ze een beetje mee, hè? De champignon teelt. Ja, dat is een heel groot probleem. Kwart van de bedrijven, daar is het uh, mis. En dan gaat het om ook, vooral ook de grote bedrijven. Illegale tewerkstelling, onderbetaling, fiscale fraude. We hebben het gehad over de constructie Bulgarije. Waarbij complete bedden uh, ja, worden eigenlijk uh, leeggeplukt door de Bulgaren. Want het moet uh, allemaal goedkoop? ook op. En ja, die doen het allemaal vaak onder de prijs. En het is echt een doorn in het oog van minister Kamp... die vanmiddag hier uh, ook een keurmerk gaat uitreiken. Ik zit eventjes bij de dames die vanmorgen om zeven zijn begonnen... waaronder Kitty Verginneke. Even pauze, hè? Even pauze, ja. ja. U doet het al 15 jaar, dat plukken? Uh, ja, ik ben hier 15 jaar. Als u dat verhaal nou hoort, dat er een keurmerk komt... denkt u dat dat dan gaat helpen? Dat hopen wij allemaal. Ja? Zou u zelf in de supermarkt iets meer betalen voor de champignons? Dat dacht ik wel dat ik dat zou doen. Ja, dan weet je toch dat je een goed product hebt... wat goed geplukt is... en uh, wat je toch eerder meeneemt dan uh, iets uh, wat er anders uitziet... of uh, minder goed geteeld is. Ja, ja. Dus een beetje wat met de kilo ook, dat kan ook niet meer, hè? Nee, dan heb je ook zoiets van... Uh, verdorie, waar gaat het allemaal over in Nederland, toch? Ja, we zijn hier omdat het om Fair Produce gaat. Fair Produce, dat is het keurmerk wat um, hier wordt uitgereikt. Op dit bedrijf waar we zijn, uh, ja, eigenlijk is het, is, het, is het hartstikke belangrijk dat het gebeurt. Er zijn vier bedrijven die zo'n keurmerk krijgen. Bert krijgt er ook één, maar er is ook een bedrijf dat wil helemaal niet in de publiciteit Hoe komt dat nou? Ja, ik, ik kan er weinig over zeggen, maar ik denk dat het dat, dat een strijd wordt. Ik denk dat het nou... Uh, ja... Ik zeg, het komt heel kort bij en die mensen voelen de hete adem in de nek. Ja. En misschien dat de mensen in de omgeving allemaal wel doen. En dan worden het voor die mensen die natuurlijk van de andere kant op aangekeken omdat mensen een heel dikke boot gaan verdienen met die manier van werken. Ja. En ja, en die willen ze nou de halt toe gaan roepen op een of andere manier. Ik hoop wel dat het heel langzaam gaat. Het aantal schal onze sector natuurlijk vier. Maar het is wel een manier om een heel langzaam weer de sector in de goede richting te krijgen. Ik denk een paracetamol voor de sector. Paracetamol van de sector, zegt champignon-teler Bert Kemmeren... die hier in Rijsbergen dus vanmiddag minister Kamp op bezoek krijgt. Fair Produce, het is een soort uitroepteken. Het komt straks op de verpakking te staan. Bart-Jan is van die stichting. Gaat het straks ook om de asperges, om de aardbeien? Want ik kan me nog een aspergeteelster in zomer herinneren. Ja, kijk... Wij weten dat het in de paddenstoelensector het ergst is. Dus vandaar ook dat we gezegd hebben, laten we daar nou eens mee beginnen. Maar de roep vanuit andere sectoren in de landen is al groot... dat ze aankloppen van, kunnen wij ook meegaan doen? Maar gaan die supermarkten meedoen? Want daar gaat het om. De grote supermarkten die al die champignons bijvoorbeeld opkopen. Ja, en dat is nog een hele lastige. Het blijkt in alle gesprekken die we gehad hebben de laatste maanden dat er soms zelfs supermarkten zijn... die ons überhaupt niet wilden ontvangen om over het probleem te praten. Ik deed ook niet mee aan de uitzending trouwens... want ik heb hier een hele lijst van champignon-telers... maar ook supermarkten die niet aan de uitzending mee willen doen. Niet te bereiken, belt niet terug of wil niet meedoen, staat er op mijn papieren. Ik vind dat eh, ontzettend droevig om maar eens heel plastisch te zeggen... om de voudige reden. Dat heel veel, zeker bij de retailers en de supermarkten... men kraait constant over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar als het nu de daad hè, bij het woord gevoegd moet worden... dan valt het in de schappen nog alles tegen. En dan heb ik vanochtend nog iets belangrijks geleerd. Als je meer champignons eet, val je er ook van af. Kijk, dat is ook weer iets wat we in onze zak steken. En daarmee nemen we afscheid van het prachtige, ontwakende Rijsbergen... waar ik over de velden uitkijk. En vanmiddag komt die minister langs. Een reden om af en toe nog weer eens wat extra champignons te kopen. Die kunnen dan wat duurder zijn... maar dat is dan dat de werknemers goed worden behandeld. Het is bijna half tien... 3 tot 4 miljoen oud is de kies van een Europese jaguar. Die is gevonden bij een Brabantse dorpje Langeboom. Bijna 10 jaar geleden werd die kies gevonden. We praten erover met paleontoloog Dick Mol. Meneer Mol, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft er 10 jaar over gedaan om erachter te komen... dat het hier om een kies van een jaguar gaat? Ja, zo ongeveer wel. We moeten ons realiseren dat we hebben niet met een heel compleet beest te maken... maar slechts één kies van zo'n beest die uit de zandgroeven komt... Dat zand, dat wordt onder de waterspiegel opgebaggerd. En dan heb je één zo'n elementje. En dat is uitgerekend van een vleeseter. Een hele grote katachtige. En dan kunnen er heel veel dieren zijn die daarvoor in aanmerking komen. sabeltandkatten of een jaguar... Panthers of andere hoofdieren. En dan moet je onderzoek doen. En daartoe ben ik met deze kies uh, ja, een groot aantal collega's wezen bezoeken in het buitenland. In Frankrijk, in Italië, in Duitsland. En uiteindelijk hadden we alle kenmerken op een rijtje. En dat is onlangs gepubliceerd. En die kies die wordt dan uh, vanaf morgen uh, tentoongesteld in het uh, Oertijdmuseum in Bokstel. Hmm. Maar meneer Mol, uh, één kies is geen kies. Hoe zeker bent u ervan dat die Jaguar, uh, veel groter dan de huidige, maar zag er nog wel ongeveer zo uit. Ik heb de afbeelding ervan gezien. Hoe zeker bent Kent u ervan dat u ook hier heeft geleefd? We hebben in Langenboom een, uh, lange een zandgroeve, waar marine sedimenten, zeesedimenten afgezet zijn. Daar kun je haai vinden, daar kun je walvisbotten vinden. en af en toe wat resten van zoogdieren. En die zijn uit een tijdspanne van ongeveer, laten we zeggen, 2,5 miljoen tot 5 miljoen jaar oud. En. Die resten die zijn nauwelijks of niet verspoeld. Die zijn nog haarscherp bewaard gebleven. En die komen dan tevoorschijn. En als je voldoende materiaal hebt, kun je de conclusie trekken... of dat inderdaad dieren zijn geweest die daar geleefd hebben... of ooit eens een keer als kadaver meegespoeld zijn... met de oerrijn of de oermaas. En? Ja. <laughs> en? en dat... je die hier? Die beesten hebben hier degelijk geleefd. We kunnen dan aan de hand van die fossiele zoogdieren ook het landschap reconstrueren. En dan zien we dat het een dicht gebied is geweest met meanderende rivieren daartussendoor. In die rivieren hebben bevers gezwommen. Daarvan hebben we ook net vorige week de oudste bever van Nederland gepubliceerd... En nu deze, Sabeltan, of deze Jaguar erbij. En dan kunnen we ons voorstellen hoe dat het hieruit heeft gezien. En dat is heel belangrijk, want dan weten we onmiddellijk dat we voortdurend met klimaatveranderingen te maken hebben. En dat ons uh, gebied er steeds anders uit komt te zien, ook in de toekomst weer. Nou, nog meer dieren te verwachten, meneer Mollof. Ja, we hebben uh, oh. wat hele kleine resten van mastodonten, hè? olifantachtige uitgestorven zoogdieren, daar hebben we hele kleine resten van. Daar willen we complete stukken van proberen te vinden. En dan moet je denken aan kolossen, aan dikhuiden met slagtanden van zo'n 4, 5 meter lengte. En dat is dan toch wel spectaculair als je je realiseert dat dat hier ooit, weliswaar een paar miljoen jaar geleden, gewoon vrij heeft kunnen rondlopen. Paleontoloog Dick Mol, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja, dag. En zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal. Morgen zijn we de weer. Marcel en ik wens u een hele fijne dag. Samen met Sven Koekeman. Sven, goedemorgen. Wat heb je? Dag Lara, goedemorgen. Je uitzend bedoel ik. Ja, verder ben ik gezond van leven leden bij mijn weten. Nederland belastingparadijs. Terwijl wij miljarden uitlenen aan de Grieken, de Portugezen... en al die andere landen in het zuiden van Europa... en ook een strengere belastingmoraal van die landen eisen... zorgen wij dat het bedrijfsleven uit die landen... hier de belasting in eigen land kunnen ontwijken. Pensioenfondsen zijn te voorzichtig bij hun beleggingen en halen daardoor een te laag rendement. Een pleidooi straks van een belegger van Robeco uh, voor meer risico op oh, ons ja. pensioen. Ja, en negen dagen lang kippen, varkens, koeien, worsten, wijn en presidentskandidaten op de Parijse landbouwbeurs. Want niemand kan president van Frankrijk worden zonder de harten van de boeren te veroveren. Dat is zo meer zometeen. Goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Naast mij, Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Buurbewoners vonden het meisje zaterdagochtend op straat. Korte tijd later gaf een man van 25 zich aan bij de politie in Den Haag. Er is volgens de krant een voormalig jeugd-TBS'er... die al eens iemand uit blinde woede heeft neergestoken. De krant vermoedt dat hij het meisje die nacht toevallig tegen het lijf is gelopen. De Russische staatsmedia melden dat er een aanslag op premier Poetin is verijdeld. De televisie, daar waren twee mannen te zien... die zeggen dat ze een moordaanslag op Poetin beraamden. Volgens de zender kreeg de Russische geheime dienst lucht van het complot... en zijn de twee vervolgens opgepakt. En het Brabantse bedrijf Royal Icebouts giet een nieuwe klok voor de Notre-Dame. De kathedraal in Parijs krijgt een nieuw klokkenspel. Royal Icebouts heeft opdracht gekregen daarvan de grootste klok te maken. De klok gaat tussen de 6 en 7 ton wegen en heeft een diameter van 1,60 meter. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Nog maar twee files. Op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen nog twee kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knoop het Vaalburg en knoop het Ewijk twee kilometer. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Griekse, Spaanse en Portugese overheden lopen belastinggeld mis door Nederlandse regels. Pensioenfondsen moeten meer risico nemen bij hun beleggingen, zegt Robeco. Franse presidentskandidaten zoeken steun bij de boeren. En het ochtendumeur van Henk Westbroek, het is drie over half tien bijna. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Amsterdam. Ja, nu de dagen van fijn zonnig weer zich hopelijk weer iets vaker aandienen, komt uit Amsterdam goed nieuws om die zonnestralen nog efficiënter om te zetten in stroom. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland, het Niet alleen de Rolling Stones en U2 maken gebruik van ons gunstige belastingklimaat. Ook veel bedrijven uit Zuid-Europa laten hun geld door Nederland stromen. We helpen dus enerzijds de regeringen van Griekenland en Spanje met een zak geld. Leningen om de economie weer op orde te krijgen en het begrotingstekort. En anderzijds laten we toe dat bedrijven uit die landen belasting ontwijken via ons land. Rodrigo Fernandez, goedemorgen. Goedemorgen. Financieel geograaf bij de Universiteit van Amsterdam. Om welke bedragen gaat het? Uh, het is moeilijk te zeggen hoeveel, uh, hoeveel geld de, de overheden in uh, zuidelijke landen of eigenlijk in andere landen in Europa allemaal mislopen. Want daar is nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Nee. Maar uh, waar we wel zicht op hebben zijn de investeringsstromen uh, die uit die landen via Nederland naar andere landen gaan. Ja. Uh, en, en wereldwijd is dat, uh, ja, gaat het om astronomische bedragen van, uh, ja, van wel 12.000 miljard euro. Dus het is 20 keer het bruto nationaal product van Nederland. Juist. En als we kijken naar de, de investeringen die uit zuidelijke landen komen, als we bijvoorbeeld kijken naar Portugal, dan zien we dat van die investeringen die uit Portugal naar Nederland gingen en vanuit Nederland naar een ander land gingen, dat daarvan uh, 67% ging om reële investeringen. Dus dat was geld dat vanuit Portugal naar Nederland kwam en in Nederland reële activiteiten werden opgezet, dus echt mensen aan het werk zetten en dat soort dingen. Echte fabrieken of echte, ja... Uh, Economische activiteiten. Ja. En de rest ging door naar, naar landen buiten Nederland. En ja. wat we zien is dat dat in 2010 nog maar 5% is. Dus 95% van het geld wat vanuit Portugal naar Nederland gaat, gaat direct door naar een ander land. Uit onderzoek van het Financieel Dagblad blijkt dat 60% van de Zuid-Europese landen uh, belasting ontwijkt door geld in Nederland te stallen of door Nederland te laten stromen. Ja. En van die 60% gaat dus 95% direct bij ons weer de deur uit. En er zijn geen fabrieken, geen werknemers die hier aan de slag gaan met dat geld. Nee, Nederland wordt gebruikt als prijsschijf, als, als, een, als een locatie om een, een holding op te zetten, een bv op te zetten. Om uh, internationale activiteiten uh, ja, vanuit, vanuit Nederland te kunnen financieren. En, en de winsten naar Nederland te laten komen. Om via de, de belastingverdragen die Nederland heeft met heel veel landen. En, en, en de wetgeving in Nederland. Uiteindelijk je belastingdruk te kunnen verlagen. En het resultaat ervan is dat het land waar het oorspronkelijk het bedrijf vandaan kwam... Het, oorspronkelijk het geld vandaan komt, bijvoorbeeld Portugal of Griekenland... dat daar minder belasting wordt betaald. Ja, goed. Uh, verdienen we er zelf iets aan eigenlijk hier in Nederland? Uh, ja, Nederland verdient er, verdient er wat aan. Okay. Uh, volgens uh, cijfers die, uh, ja, die, die nog steeds door het ministerie van Financiën worden gecirculeerd en, en deel uitmaken van een onderzoek van de Nederlandse Bank uit 2003... Ja, er wordt gesteld uh, 1 miljard direct aan, aan, aan belastingopbrengst van Nederland en, en 500, miljard, uh, uh, 500 miljoen sorry, indirect. Uh, uit ons eigen onderzoek blijkt dat het iets hoger is. Eerder, dat we eerder moeten denken richting de 2 à 3 miljard dat Nederland eraan verdient. Ja. Maar het komt omdat de, de bedragen die door Nederland stromen sinds 2003 natuurlijk enorm zijn toegenomen. Maar de echte vraag die je moet stellen is. Ja, hoe de verhouding is tussen wat Nederland eraan verdient en wat andere landen verliezen. Want wat andere landen eraan verliezen, ja, dat staat natuurlijk niet in verhouding tot wat Nederland eraan wint. Nee. Eén op elke vier euro verdwijnt uit landen als Griekenland of de Spaanse overheid, heb ik begrepen. Nou, Klopt dat? dat? dat zou ik niet zo durven stellen. Ik zou, niet, uh, ik, ik zou, ik zou sowieso uitkijken voor, uh, ja, voor die vuistregels, want het, het, zijn, het, zijn, het verschilt heel erg per land, het verschilt heel erg per sector... Ja. En het verschilt ook heel erg per jaar. En het is, uh, dus ik, ik zou er niet zo'n zo vu vuistregel op zetten. Maar goed, het is maar niet on, bent... onbelangrijk om te weten om hoeveel geld het gaat... aangezien wij de Grieken en de Portugezen en de Spanjaarden en de Italianen... allemaal nu van extra geld voorzien in de vorm van leningen. Zeker bij Griekenland is dat natuurlijk zo. Uh, om die economie overeind te houden. En wij verlangen van die landen en zeker ook van de Grieken... dat hun belastingmoraal omhoog gaat. Dus dan is het toch handig om ja, te weten hoeveel nee, geld wij ab, absoluut, de Griekse absoluut. overheid onthouden. Ik zal de laatste zijn om uh, te zeggen dat het niet belangrijk is om, om een cijfer boven water te krijgen, om te zien hoeveel er daadwerkelijk, uh, uh, ja, hoeveel geld deze land daadwerkelijk mislopen. Ik zeg alleen dat een van dat ze elk jaar 25% verliezen, dat dat iets te makkelijk gesteld is. Ja. En dat het in sommige landen wat lager kan zijn en in sommige landen wat hoger. En dat onderzoek waar u aan refereert, dat neemt heel veel andere dingen mee, ja. waar we het nu niet over hebben. Dat gaat om grijze economie, dat ja. gaat om illegale praktijken. Ja. En daar gaat het hier niet om. Het gaat nee. hier om legale ontwijkingstransacties door Nederland gebruik maken van Nederlandse wetgeving. Goed. En daarvoor is het moeilijker een cijfer te geven. Uh, blijft u even hangen, meneer Fernandes, ja. want ik ga naar Helma Neperis. Goedemorgen. Een goedemorgen. U bent Tweede Kamerlid voor de VVD. Hoeveel geld hebben we ook alweer uitgeleend aan de Grieken tot nu toe? Veel, en waar iedereen het over heeft, is over die 130 miljard in Europa die er speelt. Ja, en als wij elk jaar maar 2 tot 3 miljard aan winst aan die uh, fiscale regelingen binnenhalen, dan zou ik zeggen, uh, uh, schaf dat af, uh, zorg dat die uh, bedrijven in eigen land meer betalen, dan hoeven we niet meer 130 miljard, of in ieder geval niet die volle 130 miljard meer te betalen. Ja, maar waar het hier om gaat is dat er wordt steeds de term ontwijking gebruikt. Nee, het zijn, het zijn, het zijn ik, legale middelen. Het zijn, het, ik is een... zeg nu maar even, hier werd net, toen net, een paar keer hoor ik in die uitzending al het woord ontwijking gebruiken. Daar gaat het dus niet om. Het zijn gewoon middelen, tarieven, het belastingtarief. En dat is in Nederland, en in een heel West-Europa, veel lager voor bedrijven dan in Zuid-Europa. En daar ma maken andere landen gebruik van. Maar mevrouw, op... mevrouw Naperes, u bent lid van de VVD. En uw voorman, die in het torentje zit, Mark Rutte... heeft het voortdurend over de belastingmoraal in Griekenland. Namelijk dat de Grieken meer belasting moeten gaan betalen. Eindelijk eens een keer belasting moeten gaan betalen. Dat geldt dan neem ik toch ook aan voor bedrijven. Ik zie graag dat Griekse bedrijven belasting betalen. En die, die bedrijven... Als, die als die... ik nu ook even maar uitspreken, want dat zou wel prettig zijn. Ja, maar ik zou ja, ook u ik... graag de vragen willen stellen waar het om gaat. Ik zeg nou net, ik zie graag, en dat herhaal ik dus... dat bedrijven in Spanje, Griekenland, Italië belasting betalen. Helder, ja. en ook graag, een goed werkende belastingdienst. Ik ben de eerste om dat te zeggen. Ik zeg er wel bij, en dat maakt het nou zo ingewikkeld... dat al die afspraken, dat je gemakkelijker van het ene land... naar het andere land kunt gaan in Europa, dat is zo... dat die gewoon in Europa zijn gemaakt... 20 jaar geleden en daar heeft iedereen gewoon bij gezeten. Dat is het gewoon het gekke wat zich voordoet. Dat zijn gewoon tarieven, die zijn aantrekkelijk in West-Europa. Wat ik wel wil zien, is dat je gewoon kunt zeggen: heeft nou een activiteit een zekere inhoud, een zekere substance, noemen ze dat in de fiscale termen. Dat moet je wel hebben, maar het zijn gewoon de tarieven die er zijn en die aantrekkelijk zijn. En u ziet ook, de landen die u noemt, bijvoorbeeld Italië, is de staat aandeelhouder. Dus de staat vindt het kennelijk aantrekkelijker. De ja. staat Italië, dat in Nederland belasting wordt betaald dan in Italië. Maar om die verhouding wat rechter te trekken... dat die landen meer belasting krijgen en ook vooral innen... want daar zit hem vaak het probleem. Dat lijkt mij wel degelijk natuurlijk van belang. Zal ik weer een vraag stellen? De vraag is namelijk hoe je dan voorkomt... dat die bedrijven dat geld via Nederland laten lopen... Of zodat ze in eigen land minder belasting betalen. Want dat is de crux. Dan zou je het tarief in Nederland... het tarief van de vennootschapsbelasting moeten verhogen. Lijkt me niet aantrekkelijk. Want dan doe ik ook de economie op slot. Daarmee kunt u dat gewoon... Dat betekent een verzwaring voor het bedrijfsleven. Slecht voor de economie. Ja? Slecht voor de werkgelegenheid. Wat ja? ik wel graag zou zien. dat je zegt in die landen... Laat die Belastingdienst daar zorgen dat die beter gaat werken. En probeer ook in Nederland, er loopt nu een onderzoek gelukkig van de staatssecretaris Wekers, echt eens te onderzoeken wat gebeurt er nou daadwerkelijk gebeurt heeft die activiteit Nederland een zekere inhoud, want daar mag je wel kritisch op zijn. Nou ja, we hebben net de cijfers gehoord. 60% van de Zuid-Europese landen ontwijkt belasting, blijkt uit het onderzoek van het Financieel Dagblad. In eigen land betaalt daar dus geen belasting, doordat ze volgens de regels die allemaal zijn vastgesteld het geld via Nederland laten lopen. We hebben net de bedragen gehoord u noemt van de fernandez ja, Ik heb gehoord U bent van... Kamerlid, u hoort op de hoogte te zijn van de feiten, mevrouw Fernandez. Fijn dat u mevrouw Fernandes nog. Uh, Fernandes, uh, dus uh, u uh, uh, Peres. Hoe, hoe u op de hoogte bent. Het gaat mij erom. Dat Nogmaals, is flauw, mevrouw Peres. Ik stel u gewoon een vraag en u geeft geen antwoord. Ik geef het antwoord. Mevrouw, valt mij voortdurend in de reden. Ik zeg: ik vind ons belastingtarief van groot belang dat dat behoorlijk laag is, internationaal. Je moet wel kijken, en daar vind ik dan wel ook... een journalist van Financieel Dagblad... heeft die activiteit een behoorlijke inhoud? Want als het alleen een brievenbus is... dan moet je daar behoorlijk kritisch op zijn. En dat steunen wij als Kamer, ook als VVD... dat activiteiten, ook voor de belastingen... echt een stuk inhoud hebben... En als daar de Griekse Belastingdienst meent, of de Italiaanse, dat die activiteiten geen enkele inhoud hebben, ja. dan horen wij dat graag. Van, dan moet je dat wel degelijk aanpakken. Maar een laag belastingtarief is gewoon wettelijk toegestaan. En Europa, juist in Europa en de Europese Unie, is dat afgesproken. Ja. En ik dat is voor onze economie ook gewoon van belang. Ik constateer dat u zegt, die Grieken moeten dan maar zorgen dat die bedrijven daar belasting gaan betalen. En u bent niet van plan om iets te veranderen aan de Nederlandse belastingregels. Ik heb gezegd dat ik wil dat een bedrijf inhoud heeft, maar ons brief gaan we niet aanpassen en laten die andere landen ook zorgen dat het beter gaat werken. Als Nederland dus daarmee kan helpen, graag gaan we dat morgen doen. Dus weg met de brievenbusmaatschappijen uh, zal ik maar zeggen, uh, maar verder niks. Gewoon zorgen dat we een goed systeem houden voor onze economie en ik hoop dat u dat ook vindt. Mevrouw de Peres, ik dank u wel. Even terug nog naar uh, Rodrigo Fernandez. Uh, is dit iets waar het probleem mee wordt opgelost? Uh, nou nee, het, het, het begint natuurlijk met het onderkennen dat, dat er een, een, een, een enorme uh, fiscale industrie in Nederland is. Dus uh, als mevrouw Peres zegt van ja, we willen geen lege hulsen, we willen geen uh, briefbusmaatschappij faciliteren. Ja, je kunt niet eronder uit, als we het hebben over twintig keer het nationaal product wat door Nederland stroomt. als we het hebben over twintigduizend briefbusondernemingen, als we kijken, zitten praktisch alle grootste bedrijven van deze planeet zitten hier in Nederland gevestigd. Dan kun je toch niet volhouden dat je niet goed genoeg weet waar ze zitten, wie wat, wie wat doet... En, en dat je dus uiteindelijk, als je goed naar haar luistert, uh, niks wil doen. Je moet uiteindelijk constateren dat eigenlijk Nederland één groot belastingparadijs is... en de manier om dat aan te pakken is door die substance daadwerkelijk op te schroeven. En dus daadwerkelijk te van, als je als bedrijf gebruik wil kunnen maken van Nederlandse verdragen... en van ja. Nederlandse wetgeving, dan moet je hier dus ook echt daadwerkelijk met je hoofdkantoor zitten... en niet voor de nep, niet voor de grap... Uh, het, het aan iemand anders overdragen... en dan voor de grap met z'n honderden op één rest gaan zitten. Maar dan moet je hier dus daadwerkelijk economische activiteit hebben. Ja, maar en daarvan dan heeft dat mevrouw je... Neperis net gezegd... ik wil geen belast, lastenverzwaring voor het bedrijfsleven... want dan help je de economie nog binnen de knoppen. Geen nee, maar dat geen zeg ik niet. Dat ja, zeg ik niet. En dat geen leegholzen, zegt ze. Je hoeft geen vennootschapsbelasting te, te, te verhogen. Wat je, wat je moet doen, ja. is aan bedrijven eisen... Dat ze hier daadwerkelijk zitten. Want laten we er niet omheen draaien. Er wordt nu in de Tweede Kamer gesproken over substance. Hè? Dus aanwezigheid. Ja. Maar laten we niet vergeten dat de parlementaire geschiedenis van het woordje substance. Hè? In, in het fiscaal recht in Nederland, in het internationaal fiscaal recht, dat het al vanaf de jaren 60 stamt, het ja. Dutch Sandwich. Ja. Dus we zijn al 50 jaar. Vijftig jaar zijn we hierover aan het praten. En elke generatie politici die denkt van... goh, laten we toch meer substance toevoegen. Ja. Maar uh, feitelijk gebeurt er nooit iets. Dat dus is echt onzin. Heb... Mevrouw, ja. nee. nou, nog één ja. zin van mevrouw de Peris, want dan zijn we substantieel door de tijd heen. Wij zijn geen belastingparadijs. hebben we normale tarieven, net als andere landen. Maar waar niets gebeurt, daar moet je kritisch op zijn. Mevrouw de de Peris degelijk. en meneer uh, Fernandez, ik dank u allebei zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Aanstaande woensdag werken we allemaal een dagje extra in verband met het schrikkeljaar. Wat levert 29 februari onze economie precies op? Jules Thewers van, van de stichting Economisch Onderzoek heeft een berekening. Dat levert ons extra groei op. We werken, ongeveer, want we werken een dag meer. We werken ongeveer 230 dagen per jaar. Het zijn het totaal een aantal dagen minus de weekends, minus de vakantiedagen en de vrije dagen. En uh, zo één dag meer betekent dan dat ons uh, binnenlands product of ons nationaal inkomen met drie tot vier tiende procent uh, stijgt. Uh, nou, neem, neem ons, ons, ons nationaal product is ongeveer 600 miljard, dat maken we samen op een jaar... Nou, uh, daar 3 tot vier tiende procent van genomen is. Ongeveer 2,5 twee, uh, miljard per jaar produceren we meer, omdat er een extra dag is. Anders het antwoord van Jules Thewers. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug nu naar Amsterdam. En daar is Marcel Dekker. Meneer Polman, hoe kijkt een man die zo met zonnecellen bezig is... naar een blauwe lucht met daarin een koperen knoord? Wordt hij daar iedere dag weer warm van? Ja, natuurlijk. De zon uh, geeft ongelooflijk veel energie. En uh, het is toch eigenlijk te gek dat we de zon niet veel beter gebruiken... voor onze energievoorziening. Zegt uh, Albert Polman, onderzoeksleider van Hou Je Vast... het FOM-instituut Amolf. Hoe zegt u dat op verjaardagsfeestje? Waar bent u dan van? Nou, dat is heel eenvoudig. Wij uh, zijn een onderzoeksinstituut. En wij bedenken materialen. Uh, met bijvoorbeeld in dit geval toepassingen in de duurzame energie... dus voor het maken van betere en goedkopere zonnecellen. Ja, het instituut dat een plaar, uh, paar belangrijke vondsten onlangs heeft gedaan... op het gebied van die zonnecellen... om ze inderdaad nog efficiënter te laten werken... Um, om het nou een beetje overzichtelijk te maken in dit gesprek... Uh, splitsen we dat even in tweeën. Te beginnen met een antireflectielaag die u heeft uitgevonden... of die uw instituut heeft uitgevonden. Hoe werkt dat? Ja, we staan hier naast een blauwe zonnecel. Die kennen we allemaal, van die mooie blauwe zonnepanelen. Maar dat een zonnepaneel blauw is, is eigenlijk geen goed nieuws. Want dat betekent dat die het blauwe licht van de zon weer terugkaatst. En een hele goede zonnecel, een goed zonnepaneel... zou eigenlijk zwart moeten zijn, want dat betekent... dat alle kleuren goed worden ingevangen. En de vinding die we naar buiten hebben gebracht de afgelopen week... is een zwarte zonnecel, een nieuw soort coating... die je op iedere zonnecel kan printen, gitzwart. Eh, precies, we hebben hem hier voor ons... Uh, en die coating die is zo goed dat 99% van het licht de zonnecel in verdwijnt. Ja. Het lijkt zo eenvoudig, hè, want uh, uh, het is natuurlijk wel een beetje gebaseerd... op een natuurkundig principe wat we al heel lang kennen. Ja, dit is, uh, Deze coating die, die werkt omdat hij is opgebouwd uit extreem kleine deeltjes van silicium. Het basismateriaal van de zonnecel. En met een speciale stempeltechniek, die we samen met Philips hebben ontwikkeld... Ja. hebben we die coating kunnen printen. Dat is deze hier, hè? Ja, we hebben hier een rubber stempel. Je kunt er doorheen kijken, wat zien we dan? En uh, hier zit het uh, hele kleine patroon van deeltjes ingemaakt. En we rollen zo'n stempel over de siliciumplak. En op die manier maken we zo'n coating op een zonnecel. Ja. Nou, dat is één van de vindingen om die dingen efficiënter te maken. Dan is er nog een andere, uh, misschien nog wel veel belangrijker dan die andere vinding. En dat is dat u uh, uh, iets heeft uitgevonden waardoor, nou ja, de verschillende soorten licht ook worden gebruikt, want nu gebeurt dat nog niet in de cel. Ja, we hebben een nieuw ontwerp naar buiten gebracht... waardoor we de energie van de zon nog veel efficiënter kunnen gebruiken. Want zo'n gewone silicium zonnecel... die zet maar zo'n 20% van het zonlicht om in elektrische stroom. En dat is nu eenmaal een eigenschap van dat materiaal. Daar kunnen we heel weinig aan doen. En door nu op een slimme manier verschillende materialen met elkaar te combineren... De ene vangt het blauwe licht goed in, de andere het groene, de andere het rode. Uh, denken we dat we op een hele slimme manier een hele efficiënte zonnecel kunnen maken? Ja maar... kunnen we dan echt al het licht dat van de zon komt uh, gebruiken? Dat, dat is het idee. En in, uh, dat is het, idee, het idee in ons ontwerp. Hè? Nee. We moeten dit allemaal nog realiseren. Maar ja. we hebben nu een, een structuur bedacht, een soort architectuur van de zonnecel, zou je het kunnen noemen, waarmee we denken dat we heel efficiënt uh, dat ook kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk een, je kunt in een zonnecelwereld iets heel slims bedenken, maar als je het niet goedkoop kan maken, heeft het geen zin. En met dit nieuwe ontwerp denken we dat dat kan. Okay. Nou, kort, in een notendop zijn dat de twee technologieën die we dan in de toekomst kunnen gaan inzetten. Even mosterd bij de maaltijd, of uh, wat, wat is het? Mosterd bij de vis. Um, wat gaat het dan in geld opleveren? Wat gaat het in um, ja, rendement opleveren? Ja. Nou kijk, het kost altijd een paar jaar voordat ideeën worden omgezet in de praktijk. We moeten het nog laten zien, we kunnen in ons lab iets moois bedenken, maar we moeten nog laten zien dat dit soort processen ook in de werkelijkheid, in de fabricage, kunnen worden gebruikt. Dus dat kost altijd een aantal jaren. Ja. Maar het doel is natuurlijk een goedkoper zonnecel, het liefst met een rendement met zo'n 70%. En we weten nog niet of dat haalbaar is, maar we hebben nu de ideeën. En als dat zo is, dan zullen we eh, natuurlijk nog veel sneller het moment meemaken... dat zonnestroom goedkoper wordt dan de gewone stroom. Een paar jaren, zegt u? Ik denk, in de zonnecelwereld gaan de dingen sneller dan we altijd gedacht hebben. We zijn hier in ieder geval al twee grote stappen vooruit aan het zetten. Zijn we er dan ook zo'n beetje, denkt u, als het gaat om zonnecellen? Nou, als je een zonnecel van 70% zou kunnen maken... die net zo duur is als de zonnepanelen die we nu kennen... Ja, dan wordt de zonnestroom drie keer goedkoper. Dat zou een soort droom zijn. En dat gaan we niet in een paar jaar realiseren. We wordt in de toekomst wel afhankelijk hè, van die uh, zonnestroom. Dus we moeten snel zijn, toch? Dat, dat in ieder geval natuurlijk. Kijk, de olie wordt vanzelf duurder. Uh, zonnepanelen worden in de loop van de jaren steeds goedkoper. Er komt een moment dat we als consument ook zullen afwegen... Uh, zonnestroom zal goedkoper worden dan de gewone stroom. Nou, opschieten meneer En Succes. Dank u wel. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. Straks wat hoopt Nicolas Sarkozy te vinden tussen de koeien, de kippen en de varkens? Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1966. Wees niet bang als ze zeggen, je het is te lang. Wees niet bang voor de mensen die je dagelijks verwensen. Ja, dit was een stukje protestlied van Provo Peter J. Muller deze dag in 1966. Toen hij met een paar langharige vrienden voor de deur van de Amsterdamse kapper Jan Belderink bivakkeerde. Niet omdat ze een knipbeurt wilden, maar uit protest omdat die kapper weigerde langharige tuig te knippen. Nogal kortzichtig vond Muller destijds. We gingen dus uit protest uh, met een aantal langharen voor de deur van, de, van, de, van deze kappers zitten. die weigerden om jongens met lang haar te knippen. In Amsterdam was er één kapsalon van kappers Schreuder in de Rijstraat. Die knipte jongens met lang haar. En voor de rest werden, werden, werden deze jongens geweigerd. Door alle kappers in heel Nederland trouwens. Vandaar die zwarte lijst waar we de foute kapperszaken vermelden. Beter beter die meneer Beldrink, die, die uh, reageerde niet op het moment dat we daar met al die, met al die jongens voor de deur gingen zitten. Die was de, tamelijk verbijsterd, denk ik. Maar later heb ik hem nog, uh, is hij aan de, aan de telefoon gekomen, heb ik nog een gesprekje met hem gevoerd. En heb ik hem uh, alsnog, uh, hij was toen al dik over de tachtig, heb ik hem alsnog mijn excuus aangeboden voor het feit dat we, dat we, daar allemaal, dat we zijn, zijn werk even onmogelijk maakten. Maar hij vond het uit alle begrip voor. Maar de, de vraag, ik vroeg hem toen, maar waarom, weigerde, waarom weigerde u eigenlijk jongens met lang haar te knippen? Ja, ze vond, de kappers vonden dat toen vies. Die dachten dat het vies haar was, ongewassen. Terwijl we juist allemaal met brandschone, lange manen rondliepen. Maar er was een heel leuk gesprek, gesprekje met die kapper nog. Het is absurd als je inderdaad die foto's ziet... waar al die kappers en schoolhoofden en autoriteiten zich zo verschrikkelijk over opwonden, Ja, dat, dat waren eigenlijk keurige kapsels. Uh, er waren uitzonderingen. Er waren echt jongens zoals Wally Tax bijvoorbeeld... Van de, van de outsiders en uh, die jongens van Q65 in Den Haag... Ja die droegen echt hun haar tot, van achteren tot, tot bijna op hun billen zeg maar. En dat was echt uh, de, de, de, wat de Pretty Things deden ook hadden in, uh, in Engeland. Maar wij hadden in feite een keurige Beetle kapsel. Maar dat ging dus al dat, dat veroorzaakte al die commotie. Peter lang, dan wordt zich het beter. Dan wordt zich met Peter lang. Ik ben 65 en ik heb gelukkig nog een, een volle haardos haar en uh, die lichtelijk over de, o, half over de oren en, en lichtelijk over het de, over de boord vallend uh, van achter. Dus ik, als ik uh, naar de kapper ga, vraag ik altijd wel om het uh, gedekt te houden. Dus niet al te kort. Provo, Peter J. Muller, over het kappersprotest deze dag in 1966. Het is zes minuten voor tien. U luistert Cairo op Radio 1. We gaan naar Frankrijk, want dit weekend is in Parijs de jaarlijkse Salon de, de l'Argitecture. Dat is uh, een gigantische landbouwbeurs, negen dagen lang, met 700.000 bezoekers. Uh, L'agricultuur moet ik natuurlijk zeggen. Het, het evenement is uitgegroeid tot een zeer belangrijk politiek podium. Olivier van Beemme, onze man in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wil Sarkozy daar tussen de koeien, de varkens en de kippen... en de kazen en de worsten bereiken? Nou, Sarkozy wil vooral laten zien dat hij ook echt een man is die, uh, die goed ligt bij de boerenbevolking. Want uh, de boerenbevolking is heel belangrijk in Frankrijk. Er zijn eigenlijk nog maar ongeveer 1 miljoen boeren. En het totale electoraat rondom die boeren, dat is ongeveer 3 miljoen. Dus op 65 miljoen Fransen is dat eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar tegelijkertijd zijn ze veel belangrijker dan, uh, dan je op grond van die cijfers zou denken. Dus daarom is het heel belangrijk dat je, dat je daarvan je beste kant laat zien. Ja. Uh. Yeah. En lukt hem dat? Want hij staat toch in Frankrijk bekend als le président bling-bling. En daar heeft hij steeds meer last van, uh, las ja, ik gisteren klopt. nog in de Franse tijdschriften. Ja, ja, nou het probleem uh, op de Salon de l'Agriculture is vooral dat hij uh, bij zijn eerste inauguratie, want de president die uh, opent die beurs op traditioneel, dus in 2008 deed hij dat ook voor het eerst. En uh, nou ja, dan maak je zo'n zo rondje tussen alle koeien, tussen alle schapen. En toen was er, nou geef je overal handjes, maar toen was er een man die hem uh, niet graag de hand wilde schudden. Ja. En Sarkozy die reageerde daar toen uh, erg verbogen op. Die zei, uh, pauvre con. Uh, ja. En uh, ja, dat... Uh, is te vertalen als uh, rot op eikel, uh, dus uh, dat uh, ja, dat was eigenlijk werd het een beetje als het begin gezien van. Ja, van zijn bling-bling-periode. En, en ja, dat, de, de, de Fransen zagen dat als een bewijs... dat hij het presidentschap eigenlijk niet waardig is. Uh, ja, als je ja. je zo laat gaan. Maar goed, hij staat nu enorm op achterstand... tegen die François Hollande uh, van de socialisten. Inmiddels heeft Marine Le Pen heeft financieringsproblemen... dus die kan eigenlijk al niet meer meedoen. Uh, dat is misschien dan weer gunstig voor Sarkozy. Maar de vraag is, heeft hij de harten en de uh, minds... zoals de Britten dat zeggen, op die uh, agri agricultuurbeurs uh, gewonnen? Nou, het is wel zo dat die, die boeren die stemmen van oudsher uh, altijd rechts. Die die zijn uh, traditioneel stemmen ze rechts. En hij heeft dit keer wel, ik was er zelf ook bij, uh, hij heeft zich uh, goed ingehouden dit keer. Hij heeft uh, keurig uh, af en toe zo'n mooie, uh, zo mooie koe eventjes uh, geaaid. En uh, op zich, bij de boeren <laughs> zit het wel goed. Uh, bij de boeren heeft hij uh, ruim 40 procent. Ja. En zijn directe concurrent uh, François Hollande wordt gepeild op ongeveer 15 à 20 procent. Dus als het alleen aan de boeren ligt, dan, uh, dan wordt Sarko herkozen. Uh, goed zo, nou, hij heeft dus goede zaken gedaan. Die beurs duurt in totaal negen dagen, die beurs.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 Dit is Radio 1.